Ik hoop dat u niet zoveel zin heeft of tijd om te gaan slapen... want er staat u weer een heleboel moois te wachten... gedurende deze radioreis onder de technische leiding van Gert van Dam. En ik ben uw captain, of gastvrouw, zo u het wil noemen... Onze reis duurt tot zeven uur in de ochtend. En we doen bijzondere bestemmingen aan. We eindigen met de eerste aflevering van Nachtvluchten Sportivo. En daarin is de gast sportverslaggever Sebastiaan Timmerman. Daarvoor van vijf tot zes helden van toen met oud-politieman Jan Blauw. Tussen vier en vijf de schrijfster Paula Gomes, Straks in het tweede uur de acteur Piet Reumer. En in dit uur vluchten we in het verleden met radiomaker Peursang Jan van Herpen. De journalist, radiomaker en publicist werd geboren op 31 maart 1920... en overleed in 2008 op 87-jarige leeftijd. Hij werd landelijk bekend met de avro Radioquiz Hersengymnastiek... en hij presenteerde jarenlang de geschiedkundige hoorspelen Logboek. De vorige keer dat we aan de heer Van Herpen aandacht besteden... ging het ietsje meer over hemzelf. Deze keer laten we zijn vakmanschap voor hem spreken... In 1979 maakte hij een jaaroverzicht van 1909... aan de hand van de prins der geïllustreerde bladen. En reisde chronologisch door het jaar heen... aan de hand van de daarin geschreven artikelen en geplaatste foto's. Jan van Herpen had zich het volgende van die avond op de radio voorgesteld. Ja, we hadden ons het volgende voor vanavond voorgesteld... Een indruk te geven van het Nederlandse jaar 1909, het jaar met die belangrijke datum 30 april. Een programma over 1909 op grond van een hele jaargang van het blad De Prins, De Prins der geïllustreerde bladen. Met muziek had dat jij. Januari 1909. Koninklijk staldepartement. Zo heet het artikel dat gaat over de hofrijtuigen en paarden van de koningin, Wilhelmina dus met beschrijvingen en foto's, de Landauer, de Adderslee... de zes zitswagen van prins Hendrik en de galerijtuigen, waaronder de gouden koets. En ook de paarden van de koningin zijn afgebeeld. Ze heten Hongar, Kivive en Regina. De datum op het nummer van de prins der gelusteerde bladen is 2 januari... En het bevat ook een foto van de actrice Betty Holtrop van Gelder... als Portia in de koopman van Venetië. Maar op diezelfde 2 januari 1909... komt de prins met een extra nummer van vier bladzijden... gewijd aan de aardbeving op Sicilië en in Calabrië, waar hele steden verdwenen zijn... en waar hoogstwaarschijnlijk 100.000 mensen omkwamen. Het blad deelt mee dat de netto-winst van dat extra nummer zal worden afgedragen aan de Italiaanse gezant in Den Haag. Wij vernemen later dat het 250 gulden zal zijn. 9 januari. De prins komt met een foto, kunstlichtopname staat erbij, van de deelnemers aan de Elfstedentocht. Men reed s ochtends om 5 uur af uit Leeuwarden en de winnaar kwam om 7 uur tien s'avonds weer aan. Hij heette M. Hoekstra. En kunstgaatsenrijders hadden we ook. De Volendammer kunstgaatsenrijder Ode Ruiter zal te Berlijn in het IJspaleis gedurende ene maand. proeven van zijn kunstvaardigheid afleggen. en den roem van Holland in deze sierlijke winterspoort hoog te houden. En verder staat er een foto in het bad van een merkwaardige gouden bruiloft omdat de vader van de bruidegom er nog bij kon zijn, 99 jaar oud en de stamvader van 152 kinderen en kleinkinderen. 16 januari, een foto met als onderschrift een kijkje op de eerste tentoonstelling van bestuurbare luchtballons en vliegmachines in Parijs. En foto's van de aardbeving in Italië. De is ook waargenomen op de seismograaf van het meteorologisch instituut aan de beeld. 23 januari, op het front, publiceert de prins een foto van Jozef Israels, die 85 jaar oud geworden is. En binnenin een foto uit Delhi van een slang, die een varken van 125 pond heelhuids heeft verslonden. Je ziet het hier nog zitten. Een andere foto laat zien dat de Vongersfabriek in Groningen... 157 rijwielen levert voor het leger in Oost-Indië. En verder wordt ons meegedeeld dat HHAJ... Baron de Geer van Jutvaas, burgemeester van Doorn... op noodlottige wijze om het leven is gekomen. Het rijtuig waarin hij gezeten was kwam in botsing... met een zwaar beladen voertuig... met het gevolg dat de heer de Geer... Uit zijn rijtuig werd geslingerd, een ernstige schedelbreuk bekwam en overleed. En tenslotte, wat januari 1909 betreft, twee mopjes. Mopje 1, man, tijdens den maaltijd tot zijn jonge vrouw. Ik vermoed, lief vrouwtje, dat er drukfouten in je kookboek staan. En mopje 2, Iemand zegt bij het huren van kamers tot de vrouw van den huizen... ...je vrouw, ik kan u verzekeren, men hield overal zoveel van mij... ...dat ik nergens vandaan ging of mijn hospita schrijden. En het antwoord luidde, vertrekt gedan dan misschien zonder te betalen. Maar nu muziek. Op 25 januari 1909 was intussen in Dresden de wereldpremière gegaan van de opera Electra van Richard Strauss, met een orkest dat bestond uit 111 muzici. En in ons land schreef Jan Wagenaar de ouverture tot Shakespeare's prijspel de getemde feeks, Bernard Sweers schreef het koorwerk aan de schoonheid op een tekst van Boutens, en Alfons Diepenbok schreef Marcia's of de Betoverde Bron, een mythische komedie op tekst van Balthasar Verhagen.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 die met die veer, die had ze op de kop. Van al Josem, speelt ze al de dame. Die schande, meid, ze moest zich liever schamen. Nou, jij voor haar de normen ingegaan. Nou, kijkt ze mij en jou toch nooit meer aan. En dan februari 1909. De prins der geïllustreerde bladen meldt dat Esther de Boer van Rijk viert dat ze 35 jaar aan het toneel is. In de Hollandse Schouwburg in Amsterdam... speelt ze voor de 300 en zoveelste maal... kniertje in op hoop van zegen van Heijermans. Drie jaar later, dat is nou 12 jaar geleden... bleef de Clementine, die uw vader naar u had genoemd... op de doggersbank met mijn twee oudste jongens. En wat daarmee gebeurt is, weet ik niks. Helemaal niks, nooit een luif of een jongel school Niks meer, niks. Eerst kan je je niet goed voorstellen, maar na zoveel jongen meer. En daar dank je God voor. Want hoe verschrikkelijk zou het niet zijn niet waar, als je altijd die herinnering hield. Nou heb ik ook m'n zo gedaan. Elke zeemansvrouw heeft zoiets in de familie. Dat is heus geen nieuwigheid, de Rus heeft geleid, de feest wordt puur betaald. Eenzelfde feest, maar dan in de frascati schouwburg viert de komische alte Marie van Westerhoven. Er wordt veel geschaatst in de winter van 1909. In het IJspaleis van Berlijn hebben ze trouwens kunstijs... en de prins schrijft dat zou ook wel iets voor ons land zijn. Drie spieringvissers uit Elburg zijn op de Zuiderzee afgedreven en hebben een nacht op een ijsschots doorgebracht. In Diemen slaat in stormweer een pond om, acht doden. Het nummer van 20 februari heeft plaatjes van de kleinste dwerg ter wereld, bijgenaamd prinses Pauline, die op 18-jarige leeftijd een lengte had van 48 centimeter en een gewicht van 8,5 pond. Geboren is ze in Ossendrecht in 1876 en in 1909 is ze dus 33 jaar. Ze looft 12.000 gulden uit voor het meisje met even geringe lichaamsproportieën. Prinses Pauline zat in een koets van 90 bij 90 centimeter. Een andere foto toont de nieuwe keizer van China. Een kind van drie jaar over een bevolking van 430 miljoen. En verder wekte een vliegtocht boven Noord-Frankrijk... grote belangstelling en nieuwsgierigheid. Start Chalon, Doul Rijms. De snelheid van het vliegtuig was wel 80 km per uur. De vliegenier legde de afstand af in 17 minuten. Het nummer van 27 februari bevat een artikel over dokter Jan-Pieter Heijen... die 100 jaar geleden geboren is... En meldt verder de vondst, een hoogst merkwaardige vondst, van een 13 centimeter lange gouden Merovingische 17e-eeuwse mantelhaak. Hij is gevonden in de Hoge Benitummer Terp tijdens het maken van greppels en was hoogstwaarschijnlijk een sieraad van de toenmalige Friese vorsten een belangrijke aanwinst voor het Fries Museum. Maart 1909. De redactie van de prins en de lezers gaan zich langzamerhand richten op de geboorte van de oranje baby. Het begint al in het nummer van 6 maart, een gedicht van mevrouw A.T.H. getiteld aan de Nederlandse vrouwen. Daar werd in Nederland zacht gefluisterd, heel zacht, mocht soms vergissing zijn, gefluisterd van een blijde hopen en van een teder kinderlijm. Zou het wij zijn, zou het, vroeg elkander. zou aan de alloude oranjeboom een lood ontspruiten, vier en krachtig, zo lang verbeden, ernstig, vroom? Daar wordt het eensklaps luid verkondigd, officieel gezegd, 'T is toch wij. De oranjestam gaat weer herbloeien, dit jaar wordt nu een jubeljaar. Een geestdrift ging er door de landen, om strijd wil men haar hulde bieden, in welke vorm, door geschenken ter ere van wat zal geschieden. Maar er is nog een andere hulde, die zelfs de allerarmste vrouw aan haar majesteit kan bieden als teken van haar liefde en trouw. Het is als alle moeders samen voor het opperwezen dag aan dag in ootmoed bukken, bidden, smeken dat alles goed verlopen mag. Schenk hemelvader ons ten zegen weer een oranje spruit aan het land. Oranje nauw, zeer nauw verbonden aan het oude volk van Nederland. En dan Spanje in het blad. Koning Alphons XIII van Spanje is bij luchtvaartproeven in Ponlon bij Po. Op een foto zit hij in het vliegtuig naast Wilbur Wright. En hij wou graag een proefvlucht maken maar zijn koningin moeder vond het niet goed. Gezondheidswenken uit 1909, 1. Zorgt voor frisse lucht en voor voldoende licht. 2. Pijnst niet te lang over ene zaak en houdt uw geweten rein. 3. Weest zindelijk op uw lichaam en uw kleding. En verder toont het blad een babyweegschaal... besteld voor Haar majesteit de Koningin aan de maatschappij Nutritia, fabrikanten van kindervoedingen te Zoetermeer. Door genoemde maatschappij worden deze toestellen sedert jaren verhuurd en verkocht... en verkreeg zij, tante Betje, deze vererende opdracht... naar aanleiding van een in de tijd gedane levering... aan de klinieken van professor Kouwer te Utrecht. Het nummer van 13 maart 1909, wereldkampioenschappen schaatsenrijden in Christiania. Winnaar 5000 meter, een 21-jarige rust, in 8 minuten en 45 seconden. Over de 10.000 meter deed hij 18 minuten en 17,25 seconden. Maar wereldkampioen totaal was Oscar Matthiessen. In Wenen hebben ze iets heel nieuws bedacht, zeer praktisch... Een tram met twee toegangen, aus en ein. Hinderlijk gedrang wordt verminderd. En dan begint op bladzijde 136 van de jaargang 1909 van de prins... de reeks foto's van vele geschenken aan de koningin. Een zilveren wasstel, een wascommode of babytafel... een kapokmatrasje, een doos met sloopjes... een massief gouden lepel en vork... geschonken door de vrouwen van de commissarissen van de koningin... Een gouden rammelij van de vrouwen uit Groningen. Een zilveren blad van de vrouwen uit Drenthe. Een kamerschut van de vrouwen uit Zwolle. Een kinderameublement van de dames uit Apeldeur. Een pop van Urk. Een wieg van Amsterdam. Een kinderwagen van de vrouwen uit Zeeland. Een klok van de vrouwen uit Limburg. Nog een wieg uit Zuid-Holland kantwerk, een papgarnituur, een boks, speelgoed, een kast, een wastafel, nog een garnituur, een speld met een pijl en 26 briljantjes en zo gaat het maar door. Allemaal geschenken die groot afgebeeld en met dierbare teksten in die voorjaarsnummers van de prins staan, als het koninklijke kind op komst is en toen wist nog niemand of het een prinses of een prins zou zijn. Nog even een paar andere berichten uit maart 1909. Het panzerschip De Zeven Provinciën wordt te water gelaten. Er zou in 1933 de muiterij op plaatsvinden. Leidse studenten halen een practical joke uit: het bezoek van de Amerikaanse presidenten Roosevelt en Taft aan Woerden. De burgemeester tuint erin en ontvangt de gasten plechtig op zijn stadhuis. In Vlissingen wordt de nieuwe zeevaartschool ingewijd door prins Hendrik. Hij staat al nog, de school. In Berlijn vindt de eerste zesdaagse plaats. En de wedstrijd, de voetbalwedstrijd België-Holland in Antwerpen... eindigt met 1-4. April 1909. De prins der Gelusteerde bladen moet een correctie geven... In ons vorig nummer hebben wij de beide bekende Hollandse voetbalspelers... de Kuiver en Consalves als Belgen opgegeven, wat natuurlijk een abuis is. Dan tekeningen van toekomstbeelden in het nummer van 3 april. Een oorlogsschip bestookt door vliegmachines en luchtballons. tekst: Het gevaar dat de oorlogsschepen bedreigt door explosiemiddelen geworpen uit hoog-in-de-lucht zwevende luchtballons schijnt minder groot dan aanvankelijk gedacht werd. 10 april, op de voorpagina een foto van koningin Wilhelmina. In de Malibaan in Saarvenhagen staat het geschut opgesteld... bestemd om in werking te worden gesteld... bij de vervulling der blijde hopen. 17 april, Nederland-Engeland voetbal... Tienduizenden bezoekers, onbeschrijfelijke geestdrift, uitstekend weer, heftige kamp, uitslag 4-0. Het komisch trio Kreeft, Kiel en Keulen trekt in de operette Herminie... in het Amsterdamse Rembrandtheater elke avond volle zalen. En dan publiceert de prins herinneringsbeelden uit de jeugd van koningin Wilhelmina... van drie maanden tot tien jaar waarvan enige zeer zeldzame, die bij het overgrote deel onze abonnees onbekend zijn... en die door een gelukkig toeval in ons bezit kwamen. De koninklijke baby is er nog niet. Wel schenkt in Amsterdam een schaap het levenslicht aan vier lammeren... en nog wel allemaal van het vrouwelijk geslacht. Romeinse auguren zouden er een teken in hebben gezien. En 24 april 1909... 300 dwergen komen naar Parijs. Muziek. Op 9 april 1909 had in de Concert-Cologne in Parijs... de eerste uitvoering plaatsgevonden... van Trois Chansons de Charles d'Orléans van Debussy. Trouwens, ook Debussy's eerste rapsodi voor clarinet en piano... is uit het jaar 1909. Uit Trois Chansons de Charles d'Orléans is hier... Quand j'ai oui le tabourin. En dan komt het nummer van de prins der geïllustreerde bladen van 1 mei. Hoewel de jonge prinses een dag eerder geboren is... kon het bericht natuurlijk nog niet in dat nummer. Wel uiteraard op de voorpagina het koninklijk echtpaar. In het blad broedende ooievaars in de zwanenvijver van Artis. En weer voetbal. Nederland-België 4-1. En dan opeens is er de extra feestuitgave. Weer voorop Wilhelmina en Hendrik. En dan een schitterende montage van alle oranjes... uit de loop der eeuwen, gecomponeerd door Jordaan. Het lijkt een foto van al die stadhouders en koningen... en hun echtgenoten in één zaal... om de toon van koningin Wilhelmina. Maar het is geschilderd, 1909, van L.J. Jordaan de man van het latere AVRO-filmpraatje, toen 23 jaar, nu 93 jaar en een goed vriend van mij. Wat moet het een merkwaardig idee voor hem zijn te kijken naar iets dat hij 70 jaar geleden maakte. Nou, en dan in het nummer van 8 mei natuurlijk foto's van de vele feesten in ons land. Herauten, parades, stille huldes voor het paleis, saluutschoten... Zo is dan de lang gekoesterde innige wens in vervulling gegaan... ...van allen wie er hard voor oranje klopt. Volksmassa's in de kalverslaat, obaarden op de dam... ...feest in Den Bosch, in Leiden, in Groningen en in Heilem. En een gedicht van Peerke den Belg uit het Limburgse Meerlo. Hoort gij de stem van het blijde volk, dat bad om hemels zegen? Het heeft zijn wens verkregen. Ten wens zo diep uit het hart geweld, van taan en zuchten vergezeld, nu juicht het allerwegen. En het laatste couplet luidt: O God, gij hoort de stem van het volk, het looft u om uw zegen op zijn gebed verkregen. Behoed de moeder en het kind, door het dankend volk zo teer bemind, strooi rozen op haar wegen. En de naam van de jonge oranje is nu ook bekend. Prinses Juliana. Dan staat er in het blad een toekomstbeeld. Van Dover naar Calais per auto-omnibus onder het kanaal door. Onderschrift. Het vraagstuk van een tunnelverbinding tussen de Franse en Engelse kust... is meermalen aan de orde geweest, onderzocht... en uit een handels- en nijverheidsoogpunt gunstig overwogen... Defensiebelangen schijnen echter de uitvoering van dit grootse werk tegen te houden. Een dergelijke tunnel zou Amsterdam met de overzijde van het ei kunnen verbinden. Aldus de prins, journalist uit het jaar 1909. Het blad van 22 mei geeft vele foto's van de feesten in verband met de koninklijke baby. En dan komen in het nummer van 29 mei de eerste fotografische opnamen van... Hare koninklijke hoogheid Prinses Juliana. Vier deze foto's zijn door Hare Majesteit de koningin genomen. Abonnees kunnen een briefkaart van de vijf foto's bestellen voor de somma van tien centen. Uit 1909 is van de componist Alfons Diepenblok... het lied Mandolin, op tekst van Verlaine. Zoals in die tijd meer en meer Franse teksten de plaats van Duitse. Meta Bourgogne zingt mandolin, hier begeleid door Paul Niesing. De prins in juni 1909. Een mopje: Niet aangenaam dat uw mama u overal vergezelt, me Antwoord: O, oh, op mijn huwelijksreis zal ze niet meegaan, meneer. En nu komen er ook natuurlijk foto's over de feestviering bij de geboorte van Prinses Juliana uit Paramaribo en Curaçao. En er is een foto van de wandelrit van haar majesteit de koningin in -Van Hagen. Onderschrift, haar majesteit zag er tot alle vreugde zeer welvarend uit. En nu we in 1979 toch in het jaar zitten waarin we de geboorte van Christian Huygens in 1629, 350 jaar geleden herdenken, even het bericht dat in 1909 in de tuin van het gebouw... der Hollandse Maatschappij van Wetenschappen in Haarlem... een monument voor Christiaan onthuld werd. 5 juni. De prinses wordt gedoopt. Ze mag in de gouden koets rijden... en haar ouders in een ander statierijtuig. En onder een andere foto staat... regelmatigheidsrit der Nederlandse automobielclub... Utrecht-Zwolle-Groningen... Dit belangwekkende concours tussen 32 auto's, waarvan 30 de finish bereikten, heeft het hoge ontwikkelingspeil en de betrouwbaarheid van deze mooie sport helder in het licht gesteld. Opnieuw is gebleken dat de auto ten onzend steeds meer inburgert. Dr. Essers uit Amsterdam, die het eerst om 7.45 uur voormiddag Utrecht verliet, kwam het eerst om 4 uur 21 minuten en 40 seconden... met zijn open spijkerwagen te Groningen aan. Hulde aan de sportcommissie voor de uitstekende regeling. Onze foto brengt enige auto's bij de start in beeld. Links de spijkerwagen die den tocht Peking-Parijs meemaakte. Het nummer van 19 juni geeft natuurlijk een foto van de doop de Obaarde in de Haagse Malibaan... en de aankomst van de koninklijke familie op het Loo. En verder staat in het bad een foto van mevrouw A. Noordewier Redingius... die 25 kerkconcerten zal geven. En een foto van het nieuwe academiegebouw in Groningen, universiteit. En natuurlijk een foto van de senaat van het Groningse Studentenkoor, met als assessor primus... Jonkeer A.W.L. Tjerda van sterkenburg staghouwer Hij speelde stadhouder Willem Frizo in de studentenmaskerade. En dan zijn er in het blad foto's van koersers te Duindicht en van de nieuwe gashouder aan den Buitenamstel bij Amsterdam. Maar nu ook eens een lichtmuziekje uit 1909. Het is By the Light of the Silvery Moon. Silver rainbow I want to Spook To my army Who loves you Honeymoon Keep it shining in June you. Your selvae Pins will bring Love's dreams Will be kinder of soon By the selva rainbow Bij de Bij de Bij de Juli 1999. In het blad van 17 juli staat een afbeelding van de hoogste schoorsteen van Nederland. Deze reuzenzuil. 73 meter hoog, in tien weken tijds door slechts vier personen gebouwd, dient voor de elektrische centrale van de oranje Nassau mijn 1 te Heerlen en 2 te Schaarsberg. En hij beheerst de ganse omgeving en biedt van zijn hoogste punt een groots panorama tot zelfs een gedeelte der stad Aken. Hij is 8 meter dichter bij het firmament dan de schoorsteen van de elektrische centrale te Nijmegen. 24 juli, een foto met dit onderschrift. Een papegaaienschool te Parijs. Deze eigenaardige stichting, ene noviteit in de grote wereldstad... maakt na een kort bestaan reeds zodanig een opgang... dat zij spoedig vergroot moet worden. Het doel is papegaaien spreken te leren. Eerst worden enkele woorden en zinnen telkens herhaald... Daarna brengt de papegaaienmeester de vogels in gezelschap van meer gevorderde leerlingen en dan wordt de fonograaf benut. Ze worden in klassen van drie of vier verenigd en geleidelijk aan dit muziekinstrument gewend. Vervolgens laat men het rustig spelen. Is de beginkeuzes doorlopen, dan worden hele citaten voorgezegd. Volgens getuigschriften zijn met deze opleiding... der babbelgarige, kromsnavelige klimvogels... verrassende resultaten bereikt. KOP, boven een ander artikel van De Prins... Voor Nederlandse landbouwers een toekomst in Australië. Blijkens mededelingen van de heer A.C. Settler regeringsagent voor Queensland zijn voor hen die het landbouwbedrijf grondig kennen, schone vooruitzichten in dit hooggelegen, met mild klimaat gezegend gebied. En dan denk je, met het jaar 1909 in je hoofd, zou die eerste vliegtocht over het kanaal door Blerio, door de prins, ook in de gaten gehouden zijn? En ja, in het nummer van 31 juli staan twee foto's. Onderschrift. De triomf van de vliegmachine. Tocht van Bleriot over het kanaal van Calais naar Dover in 23 minuten... waardoor hij den door de Daily Mail uitgeloofden prijs van 12.000 gulden heeft gewonnen. Links een ogenblik na de opstijging. Rechts de vliegmachine gedurende den overtocht. Op de torpedoboot bevinden zich mevrouw Bleriot en bloedverwanten. Augustus 1909. Het blad De Prins maakt melding van een nieuwe vinding in de watersport. Er staat, het hierboven in beeld gebrachte vaartuig kan zonder of met motor gebezigd worden. Om er een motorboot van te maken, heeft men slechts den motor, die tussen een soort vork gehouden wordt, op de plaats van het roer te bevestigen. Stuurinrichting en beweegkracht zijn dan verenigd. En zelfs de trekschuit of de jaarschuit is er nog in 1909, een ouderwets, maar nog zeer gewild vervoermiddel in het reisseizoen. De welbekende jaarschuit van Edam op Volendam, gebruikt door alle rondreispassagiers, Amsterdam, Monnikendam, Marken, Volendam, Edam, Amsterdam. En nog steeds is het bad bezeten van de nieuwe manier van voortbewegen, het vliegtuig. Een foto met... ...opstijging van de vliegmachine van den 32-jarigen Franse ingenieur Lefebvre... ...op het landgoed Goot-Persijn aan den straatweg Den Haag-Leiden. De aeroplaan zweefde ongeveer op 30 meter hoogte boven de toeschouwers... ...en daalde wegens weigering van den motor na 5,5 minuut vliegens neer. En dan de afbeelding met eronder... Hubert Leesems tweede vlucht boven het kanaal tussen Calais en Dover. Beide keren kwam hij in het water terecht. Na deze gedeeltelijke mislukkingen is de koene luchtschipper voor een rustkuur naar Kuilsbad vertrokken. En verder in het blad van 14 augustus Nederlands sterkste schaakspelers. Het is dus 1909. Vijf schakers bij elkaar in het café Zomerzorg in Leiden... waar dit vijftal, daartoe uitgenodigd door de Nederlandse schaakbond... om het kampioenschap van Nederland speelt. Een wedstrijd die de gehele Nederlandse schaakwereld met grote spanning volgt. Nou, en dan zijn de foto's van Kasteel Deurwerth in zijn oude glorie... en met op het slotplein de oude lindeboom die er nu nog is en die volgens de overlevering gepland zou zijn in 1579, ter herinnering aan de Unie van Utrecht. Nou, die linde is dit jaar dan dus ook 400 jaar oud. En in het nummer van 28 augustus komt het planetarium van IJzer IJzinga, in Vaneker aan de orde, de vioolvirtuoos Misha Elman, die in het Koerhaus in Scheveningen optreedt, de revue Snoezig Japan van Frits van Heerlem, en de mopjes op vliegtuigen komen langs van rand op. Een naïeve jeugdige concertbezoeker bij inzage van het programma zegt... Fransen en Engelsen vechten om de eer van de vliegmachines. En hier lees ik, papa, dat Wagner al meer dan 25 jaar geleden... een opera maakte op den vliegenden Hollander. Van Anton Weberen zijn uit 1909 de liederen opus 4... Op teksten van Stefan georgen Dietrich Fischer-Dieskau singt: So ich traurig bin. So ich traurig bin, weiß ich nur ein Ding. Ik denke mich bei dir und singe dir ein. Fast verneem ich dan dein. September 1909. De Prins der Geloseerde Bladen is opnieuw zeer actueel. Het houdt zijn lezers goed op de hoogte van de tochten naar de Zuidpool en naar de Noordpool. Shackleton had op 9 januari 1909 tot op ongeveer 180 kilometer van de Zuidpool kunnen naderen. We zien er foto's van en zelfs een lang verslag. En Frederick Albert Cook zou de Noordpool bereikt hebben. In het nummer van 18 september staat het bericht dat Peary ook de Noordpool heeft bereikt. Dat is juist, weten we nu, Peary was de eerste, Koek niet, die had zijn gegevens vervalst. Overigens, maar dit tussen haakjes, de Zuidpool is pas in december 1911 voor het eerst bereikt door Amundsen. En opnieuw is het tijdschrift bezig met de verovering van het luchtruim op de manier waarop wij bezig zijn met de ruimtevaart. Citaat, de vorige week heeft het luchtvaartspel een aanzienlijk hoogtepunt bereikt. De dirigabelen van Zeppelin en de vliegers van Blériot, Farmen, Leesem, Poulon en anderen, de eerste in Duitsland, de laatste op de vlakte bij Rijms, hebben bij duizenden en duizenden met keizer Wilhelm en president Vallier in de voorste rij spannende belangstelling gewekt. De resultaten waren verrassend. Zeppelin, de ruim 70-jarige cavalerie is de luchtkoning geworden. De ballons zijn als het ware de zware schepen voor de grote vaart... de vliegmachines, de pleziervaartuigen voor de binnenwateren. En dan beschrijft het blad de samenstelling van Zeppelins bestuurbare luchtschip. Mopje, ontdekkingsreiziger. Hoe komt het, vrouwtje, dat al de hutten leeg zijn... en op veld nog weg een mens te vinden is? Vrouwtje, alle mensen zijn naar Frankrijk en Duitsland getrokken... om de vliegwedstrijden bij te wonen. En er was ook al een défilé voor het paleis Soesdijk, maar dat was militair. Maar laten we ons even losmaken van de prins... en iets meedelen van de literatuur in 1909. Swinburne en Meredith overleden... Selma Lagerleuf kreeg de nobelprijs en de volgende boeken verschenen van O. Henry, Options en Roads of Destiny, van André Gide, La Porte Troit, van Maeterlinck Loiseau Bleu, van Thomas Mann, Königjietje Hoheit, van T.S. Eliot, Gedichten, van Rielke Requiem en van Wasserman, Kaspar Hauser. Oktober 1919. Het lijkt wel of het grote nieuws een beetje stilstaat, maar er is genoeg om met een nostalgische glimlach te lezen in die vier oktobernummers van de prins de plechtige standaarduitreiking door de koningin aan het eerste regiment Huzaren in de legerplaats bij Millingen, het gouden jubileum van het Rooms-Katholieke Blindeninstituut in Grave, de Leidse 3-oktoberfeesten, een internationale ballonwedstrijd in Zürich, de restauratie van de Nieuwe Kerk in Amsterdam bij de Dam, ook toen al... en de afbeelding van een rijwiel zonder vork constructie. Deze vinding maakt het mogelijk binnen enkele minuten een defecte band... door een nieuwe te verwisselen zonder het wiel los te maken... waardoor belangrijke tijdwinst verkregen wordt. De stabiliteit schijnt volkomen verzekerd te blijven. En dan natuurlijk ook in oktober, zoals het hele jaar door in De Prins der Geïllustreerde Bladen... vele recensies en afbeeldingen van opera, operette, toneel en revue. Nog even buiten De Prins om wat andere bijzonderheden... in de wereld van 1909. Het was het eerste seizoen van Diaghilev's Ballet Rus in Parijs. Het was het jaar van de eerste draagbare schrijfmachine... en het was het jaar van de eerste permanent wave in Londen. Om nog even op de, ook uit 1909 stammende, opera Elektra van Richard Strauss terug te komen, hier is een gedeelte van het verrassende moment van weerzien tussen Elektra en Orestes. I wish you. Elektra van Richard Strauss. En dan november 1909: weer de grote belangstelling voor het vliegtuig. Een foto van de Graaf de Lambert die in zijn Biplaan rond den Eiffeltoren in Parijs vloog. Deze aviator heeft in zijn merkwaardige luchtexcursie het wereldrecord gemaakt voor hoogvliegen. Hij bereikt een hoogte van 1200 voet in de onmiddellijke nabijheid van het geheel Parijs beheersende ijzeren gevaarte. Een mopje? Vrouw, kijk toch niet zo gestadig door het portier? Wie eerste klasse rijdt, moet reeds alles gezien hebben. En dan een foto met deze tekst. Op rolschaatsen door Berlijn. Deze herleefde sport, die op de gasfalteerde straten der grote steden een geschikt terrein vindt, heeft ook in onze hoofdstad reeds pioniers gevonden. Het ongewone schouwspel veroorzaakte de vorige week in de Kalverstraat een grote toeloop van nieuwsgierigen. Nu de Eerstelingen zich hebben vertoond, zal Weldra de fiets een ernstige concurrent krijgen. De beweging op rolschaatsen is snel en sierlijk. En een andere foto, een blik op het Leidse plein te Amsterdam... tijdens den dempingsarbeid van een gedeelte der Lijnbaansgracht. Het mooie plein, dat enige tijd geleden geheel geasfalteerd werd... En waar voortdurend een levendig verkeer is, zal door deze uitbreiding aan de zijde van de Wetering schans in aanzien winnen. Het fond van het welnaar te vergroten magazijn van de firma Hirsch zal daardoor tevens fraaier uitkomen. En wat doen wij, anno 1979? Juffrouw Duijma van Twist wordt afgebeeld als de jeugdige, veelbelovende artieste die in den laatsten tijd meer en meer op den voorgrond treedt. En dan een foto van Louis Bouwmeester, wiens afscheidstournee door Nederland een ware triomftocht is geweest. Hij vertrok naar Indië om daar tien maanden te spelen om vervolgens een kunstreis door Amerika te maken. En dan loopt de jaargang 1909... van de prins der geïllustreerde bladen naar zijn einde. We zien nog een locomotief die op één rail loopt. Een foto van de Nobelprijsvinderes Selma Lagerleuf. Ijs en sneeuw in ons land. Leopold II, die opgevolgd wordt door koning Albert in België. Wat wist de achtjarige zoon Leopold toen van zijn toekomst, denk je dan? En op het fond van het blad van 4 december en daarmee zijn we weer rond... de nieuwste fotografische opname van Haar Majesteit de Koningin... met Haar Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana, zeven maanden oud dus. Want dat was de opzet van dit avondprogramma. teruggaan naar het jaar 1909... waarin het prinsesje geboren werd dat nu een koningin is die 70 jaar wordt. Maar we perkten onze bronnen in... Ik heb iets meer dan een uur met u gebladerd... in een hele jaargang, die van 1909... van een toen zeer populair blad... De Prins der Geïllustreerde Bladen. En Henk van Overheem en ik hebben wat muziek laten horen... uit dat jij, 1909, 70 jaar geleden... het jaar waarin Albenis overleed... en Willy Boskowski geboren werd. Tot besluit dit. Op 4 december 1909 ging in München de première van de opera Il Segreto di Susanna, het geheim van Susanna, van hermano Walferrari. De inhoud van het werk is snel verteld, ik citeer Kurt Palem, een jonge man meent redenen tot salousie te hebben, omdat hij, als hij onverwachts thuis komt, zijn aantrekkelijke jonge vrouw in lichte verwarring aantreft en de geur van sigaretten gewaar wordt. Na eindeloze scènes komt hij achter het geheim dat Susanna met behulp van haar bediende voor hem probeert te verbergen. Zij heeft zich overgegeven aan de hartstort van het roken, wat zij haar man niet heeft durven bekennen. De graaf, overgelukkig dat hij geen andere redenen tot jaloezie hoeft te hebben, begint dan zelf ook te roken. Hier is de ouverture. <tied> het jaar 1909 door Jan van Herpen... een jaaroverzicht op basis van het blad De Prins. Volledige titel De Prins der Geïllustreerde Bladen. Mooi degelijk radiovakmanschap. Dit overzicht werd in 1979 gemaakt door Jan van Herpen. Een bekende naam in Vlucht in het Verleden, de radioman in hart en nieren. Werd geboren op 31 maart 1920 en overleed in 2008... 87 jaar is hij geworden. Een hele mooie leeftijd. En het bijzondere van zijn vak is dan... dat hij nog vele malen in de nachten, althans, een beetje zal herleven. Dit is Radio 1. Vlucht in het verleden. Vragen en opmerkingen, die kunt u kwijt via onze site. Dat is www.nachtvluchten.fm. Dus vragen en opmerkingen via nachtvluchten.fm. Rechtstreeks mailen, dat kan ook. Dat adres is nachtvluchten-omroepmax.nl. U kunt ook schrijven dat adres is Nachtvluchten bij Omroep Max. Postbus 513-1200 Alfa Mike in Hilversum. En wilt u nog eens iets nalezen of opnieuw beluisteren? Dat kan natuurlijk ook via de site www.nachtvluchten.fm. En onze programmering staat daar ook vermeld. Maar die kunt u tegenwoordig ook weer zien op teletextpagina 331. Het is uh, tijd voor een kort journaal. Die NOS-collega's zitten vannacht wat verder bij ons vandaan dan we gewend zijn. Nu wij op een andere uitzendplek zitten. Maar we weten dat ze er zijn, dus we maken graag even ruimte voor ze. Daarna gaan we weer verder met onze uitzending in het volgende uur. Ruimbaan voor acteur Piet Reumer... die weer op eigenzinnige wijze door Martin Simek aan de tand gevoeld zal worden. Graag tot zometeen.